Franse militairen hebben in de Centraal-Afrikaanse Republiek... het lichaam van een Franse fotojournaliste gevonden. De 26-jarige vrouw is vermoord. Dat heeft president Hollande bekendgemaakt. De Franse regering belooft alles te doen om de moord op te lossen... en de dader of daders op te sporen. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een bloedige strijd gaande... tussen christenen en moslims. Vorige week twitterde de fotografen dat ze met een christelijke strijdgroep meeging... die een islamitische strijdgroep wilde aanvallen. De gele informatieborden met aankomst- en vertrektijden... blijven voorlopig op de stations hangen. De NS wilde ze weghalen, maar komt na overleg met reizigersorganisaties... terug van dat besluit. Nu zijn er 3400 borden. De NS wilde het merendeel ervan weghalen... omdat ze niet meer van deze tijd zouden zijn. Reizigers zouden hun informatie moeten vinden op digitale borden... en via hun smartphone. De reizigersorganisaties maakten bezwaar. Volgens hen maakt 3 tot 5% procent van de reizigers... nog gebruik van de gele vertrekborden. Bovendien zijn ze, in tegenstelling tot digitale borden, niet storingsgevoelig. Gregory van der Wiel gaat niet naar het WK voetbal. De verdediger is de opvallendste afwezige in de groep van 30 spelers... waaruit bondscoach Louis van Gaal zijn definitieve selectie maakt. Behalve van der Wiel viel ook John Heitinga af... en Van Gaal doet evenmin een beroep op doelman Kenneth Vermeer.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 ANBV ah, verkeersinformatie, Files op de A12. Den Haag richting Utrecht. Bij knopen lunetten 2 kilometer door werkzaamheden. Loop wordt er gewerkt aan de A15. Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en hardingsveld griesendam 2 kilometer. 3FM. Zometeen. 3 voor 12 radio. En deze week kaarten voor 3FM Presents. Ed Sheeran.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 Giesper Doel, Nelson dat. de Opposite of een van de andere genomineerden, De Fannis Music Awards. Check Fannis.nl en laat jouw stem gelden. Stap nu over naar Oxio in Control. En ontvangen Samsung Galaxy Tab 3, de Oxio app en 12 energiebesparende gadgets. Ga naar oxio.nl of wel 0800 1401. Radio Record, Nu, uur 41... 3 12 Radio. Serious Liquor. Serious Radio. FM. En hey Roosje, goedenavond. Goedenavond, Giel. Echt heel erg goed. Flow, lees, examens, maar vooral heel veel muziek. Goed dat je bent ingeplucht. Muse, plak in baby. En Mr. Polska Libby komt eraan. in de UK-style, Mr. Polska en de Libby. Goedenavond. Yo. He, wat heb ik zin in de, deze fijne bak met nieuwe muziek... die de vrienden van 3 voor 12 altijd wel voor je klaar hebben liggen. Als ik gewoon even een kleine sneak preview doe. Nieuwe muziek van het album van The Black Keys... van Tjad het We Deze nee, gaan we niet na kwart voor één rijden in ieder geval, uh, die trek Oh, dan mag je slapen inderdaad, ja. Ja, ja dus, dat, dat, dan moet hij slapen, zou ik bijna zeggen. Want... Uh, zover is het nog nee. lang niet, hoor. Een hoop leuke dingen uh, live in de studio muziek van uh, Young Sick. Ik kijk daarnaar uit. joh. Ik ben blij dat hij eindelijk naar Nederland is gekomen. Hij woont in L.A., hele jonge Nederlander. Ik wilde zeggen, het is er wel om zich in Nederland. Maar, ja, okay. maar je kunt zo meteen lachen hoor, want hij is niet zo heel goed meer in zijn Nederland. Ah, uh... ja, hij is een accentje, hij praat dan een beetje. Hij heeft ook op zich gedaan voor bijvoorbeeld uh, Foster the People. Mm -hmm. Robin Thicke, dat is een grafisch ontwerpdeel en het muzikale deel. Ik stond hem gewoon te zien op een publiek van 10.000 man in Amerika voor Foster the People. Best, best, best, best. Nou, of, uh, hij staat best uit of oftewel. Ja, maar okay. hij is nu op de grote Nederland. Oh, wat gaaf. Ja, verder was jij je afgelopen weekend bij London Calling. Heb je ook wat mooie opnames uh, meegenomen. Ja, en uh, we hebben prijzen! Kaartjes voor The Manic Street Preachers en Ed Sheeran. Ja, en die geven we vanavond dan niet weg. Maar wij hebben nog wel kaartjes voor Lowlands. Oh, man, hartstikke uitverkocht. En straks bellen we even met Mr. Lowlands Erik van Eerdenburg. Ik ben benieuwd hoe hij het heeft ervaren de afgelopen tijd. En dit is natuurlijk ook nieuwe muziek. Die, uh, nou ja, uh, aan het begin van het jaar al in de tiplijst... al staan met 3 voor 12, een van die 12 artiesten. De Nederlandse Median. Ja, is het R&B? Maar ja, hij deed wel het nabramma van Frank Ocean, Kenley Clamar en Jay-Z. En dit is de nieuwe single. In uh, oktober verschijnt zijn debuut uiteindelijk. En daar staat op Best Cap Secrets en Mooney al. Made in a You. Like a song without a bass Like a day without a daytime Is it you, you? Is it you, you? And you don't wanna take care It's like a day in the break yeah Is it you? You? Uh, is it, it you? you? Yeah, you I was stop, but stormed through Hurricanes and the desert rains run on my entire park Call for you Beat my chest with happiness when I'm depressed Can't call for you Take you with me, you're my back of protection. I can look out for you. With you I'm okay. Without you I'm no way. Sex with someone else is there just really ain't the same. No way. Why ain't it mutual? Black days are black shades, like Sundays that few Like a song without a bassline. Like a day without a date. Is it you? Is it you, you? And you? you don't wanna take off? It's like a day in a break. Oh, yeah, is it you, you? Is it you? Yeah, you. You like I think about you Screaming out your damn lungs In the blue trench coat I think about you Leaving on the back door oh, in that fresh snow Sound of the door stand as the wind Kill my candle I'm praying for the light now Since my moon left Can't tell when it's midnight Midnight's p.m. Wow See I'ma be the light I'ma be high Shine so bright We really get shot Black diamond on me Oh hi Like a song without a bass Like a day without a day, daytime Is it you? Yeah, hey And you don't wanna take, off It's like a tear in the brick, whoa Is it you? You? Is it you? Yeah, you Median, ik ben wel benieuwd uh, wat je vindt. Echt, uh, laat het even achter op de site. Uh, 3 voor 12 natuurlijk, gewoon.vpro.nl. Uh, Twitter, 3 App, Twitter, doe iets. Maar ik ben wel benieuwd. Het uh, Nederlands dus, maar daar gaat het niet om. Median en you. Roos Marijn, 3FM. Serious Radio. Bam, En dit is live van London Calling: Royal Blood van afgelopen zaterdag. Little Monster. Little Monster. Maar al zo dat ik niet kon, zeg. A blonde calling. Ik had geen zin. <lacht> ja. Jong bij elkaar nou geen zin in. Nee, ik maar... heb jungle nog gezien met ja, negen man. Ah man. Oh, dat, dat, dat is goed dat je het zegt. Hey, dat vergeet ik helemaal, want uh, ik heb die nog mogen ontvangen hier. Ik uh, Doe ik ochtends iets. En uh, toen waren ze er en toen vond ik het zo gaaf wat zij speelden. Dat ja. ik op een gegeven moment zei, ja, bijna echt uh, oneervol... maar dat ik zei, jongens, willen jullie het ook even spelen zonder de vocalen Want dit is het beste achtergrondmuziekje ever. Hebben ze het gedaan? Ja. Oh, yes. Ja, echt helemaal te gek. Oké, okay, uh, helemaal te gek. jij stond vooraan dus bij de mannen die je net hoorde, Royal Blood. Ja. Uh, was het hoogtepuntje? Uh, ze zijn heel hoog geëindigd in de top 10. Die staat op de site van 3 voor 12. Maar ik vond zelf Jungle dan nog wel beter eigenlijk. Uh, maar Royal Blood, het is gewoon een wall of sound. Als je van betere gitaarwerk bent, dan zit je gewoon helemaal goed bij ze. toeren. Echt overal. Je kunt nog veel meer festivals verwachten. Om even aan te geven dat er niet alleen dance uit Brighton komt, want de komen ze vandaan, deze twee gasten. En daarvoor zat het Nederland Median. En de reacties, uh, die zijn echt tof. Ja? Ja, voor dit soort, uh, nou ja, toch best wel futuristische muziek. Krijg ik binnen Yo, Go, Go en dat soort teksten. Ja. En ook, Giel, je doet het goed, ga zo door. <laughs> ja, maar dat... En Ricardo, die nog niet kende. Hij vindt het heel erg fijn. Oké. Okay. Ja. Allemaal het uh, 3 voor 12. Ja, zometeen lowlands aan de telefoon, hè? Als je nog vragen hebt aan uh, Erik van Eerdenburg, kan ik me voorstellen... juist de lowlandsganger of degene die nu toch net buiten die kaartjes biedt. Uh, misschien is er nog een optie. Ja. Zijn er nog zwarte kaartjes? Nou ja, dat is wel... Maar ik, ik ben vooral benieuwd van nu het dan uitverkocht is... wat gaan we eigenlijk doen daar, weet je wel? Zo stuurde Rijmer uit Amsterdam echt net een appje. Is Laplace het contract al opgezegd? Want jij vindt dat niks? Nee, hou toch op. Dan denk ik ik ga falafel eten Is Laplace. Ja, Dan ja. denk ik ik ga kebaba, is weer Laplace. Ja. Weer Laplace. Nou nee, ja, ik, ik vind het een goed punt. En uh, nee, ja, het is bewezen, dat hoorde ik uh, laatst bij jou ook, dat het eten steeds belangrijk is. Hè? Ja, ook. Ik hoorde Niels zeggen dat ongeveer het eten, nou dat was jij, maar Niels ging daar bijna mee, dat uh, de line-up van het eten minstens zo belangrijk is geworden als uh, de line-up van de artiest. Maar dat was een ander festival, hè? Ik ben wel benieuwd wat Lowlands gaat doen dit jaar. En, heel belangrijk, ook die Titty Twister tent. Hadden ze het nog helemaal in niet gezet. Is nou, ja, goed, nou, Je ziet er wel... Nou, ik sprak Joost, Joost van... En die zei, uh, ik ben er niet dit jaar. Ik ja, heb maar... wat anders gehoord. Je hebt wat anders gehoord? Ik heb wat anders gehoord. Oh. Nou, ja, in ieder geval, als schrijver zal hij er zijn. Ja, want dat is hij tegenwoordig ook. Laten we zomaar even eerlijk oh, 3FM. 3. 3, 3 voor 12 Radio. Serious Radio. 3 F. En Jess Glynn en My Love. 3 presents Lowlands. Ja, in 2009 was het op 1 mei uitverkocht. In 2010 was het in een week uitverkocht. En in 2011, 12 en vorig jaar was het binnen 2 uur uitverkocht. Lowlands 2014 duurde, nou ja, dan relatief lang. Ja, wij hebben we het over? Het festival is uitverkocht. Dus ik denk champagne. Maar ik ben benieuwd hoe die erin staat. Mr. Lowlands, Erik van Eerdenburg. Goedenavond. Hallo Erik, oh god ik loop de script joh. Wat ben je toen dan? Ja sorry, uh, hi Erik. Hey, ja, sorry hoor. Ja ik hoor je al een tijd. Ja. Ik zit, ook, zit je ook te bewonderen op tv in, ik vind dat je er nog mond eruit jongen. Oh, bedankt. Ik vind het zo lief dat iedereen er geld van krijgt om dat te zeggen, vind ik echt tof. toch? <lacht> uh, uh, ja uh, Erik, uh, uh, ja, gefeliciteerd denk ik dat ik dat toch uh, ga zeggen. Ja, nou, dank je. Ja, ja, ik ben ook wel blij. Ja, nou, denk ik niet dat jij heel onrustig was, of wel een klein beetje? Nee, ik was niet heel onrustig, nee. Ik, ik vind het... Uh, je, ik hoorde je natuurlijk net al zeggen... Uh, nou ja, dat... dat uh, op een gegeven moment kan het gewoon niet beter gaan dan... dan of niet sneller gaan dan hoe, hoe, hoe het gaat. Maar ik vind het zelf een hele gezonde situatie dat... Uh, mensen even de tijd hebben om te kiezen ja. wat ze willen gaan doen. Ja, ik vind doen. het heel ja. fijn hoor, want, want dan heb je ook gewoon in ieder geval dat de mensen komen voor de artiesten die er staan, hè? En even hebben kunnen sparen ook, hè? Ja, ja nee, maar goed, het, kijk ik, ik ben er wel van overtuigd dat mensen even goed wel komen voor de artiesten die er staan, maar ze voelen zich toch geschanteerd op het moment dat je gewoon, op het moment dat er nog weinig bekend is uh, boom, uh, dat geld moet neerknallen omdat je bang bent dat je het anders mist. Ja. En, en, en, en nou, die, die kans die hebben ze nu uh, nou, een maand of drie gehad. En dat, is, dat lijkt me een hele gezonde situatie. En is het niet zo uh, dat het ook langer geduurd heeft, omdat uh, die zwarthandelaren na de afgelopen jaren wel echt uh, dachten: van nou, weet je wat, wij gaan het dit jaar maar niet doen, uh, want uh, zonder stond nog van ons geld. Dat, dat, kan ook, dat kan ook. En dat zal ook. Uh, wat ik in ieder geval ook weet is dat. Uh, een heleboel mensen uh, gewoon voor vrienden dan uh, kaarten kochten, ja. of uh, en, uh, nou ja, uh, op een gegeven moment uh, misschien er toch mee blijven zitten, en, uh, dus dat, dat, dat hele hyperge, dat is een nu af en dat vind ik goed. En voor al die mensen die de hele tijd hebben gezegd dan van, uh, ja, de kaartverkoop is genormaliseerd, Lowlands is gewoon niet zo populair meer, wat zeg je daar dan tegen? Ja joh, de, de, de, kijk weet je, we zitten, we zitten een dikke drie maanden voor het festival en er zijn 55.000 kaarten verkocht. Ja. Ja, broer, ja, wat moet ik ervan zeggen? Nou, ik doe het gewoon een verre worstweegs. Nog eventjes over die uh, zwarthandel. Hè. Um, in principe kan het nu niet meer voorkomen of wel? Hoe zit dat? Nog steeds. Ja, ja. Nog, je, je moet nog steeds oppassen dat als je uh, over een maand of twee uh, een kaartje wil kopen... Uh, en je doet dat via de niet geëigende kanalen, dat je, dat je dan met wordt. wordt. Ja. Ja. Maar zou het ook zo kunnen zijn, want dat vond ik al wel lekker van de afgelopen jaren... dan kwam er ineens toch nog een, een klein bakje kaarten vrij omdat jullie erachter waren gekomen dat er toch kaarten waren opgekocht. Zit dat er nou, nog in? Kijk, dat, dat, dat, dat gaan we nog steeds uh, in de zin van dat we gaan nog steeds controleren uh, als we zien dat er te veel zwarthandel is, dat we kaarten ongeldig gaan maken en er is ook altijd nog een klein beetje reserveringen uh, die uh, tegen, het, uh, tegen de tijd dat het festival is uh, vrijvallen omdat ja. sponsoren uh, nog wat over hebben. Nou, te nou komen. dat geeft nog hoop voor de mensen die dan toch vandaag dachten, fuck, en ik was nog niet klaar met sparen, zeg maar. Uh, dat, dat, nou, dan moet je. Dat mag gewoon de komende dagen, weken in de gaten houden. Kunnen we even de nieuwtjes doornemen? Oh, ja, de nieuwtjes, de ja. De namen joh van vandaag. Snoop Dogg, Triggerfinger, Real Estate... Cassavolstein, Kaiser Chief, Sam Smith, Thomas Azier... Joy, Neighborhood, Cage the Elephant, Bearhands. ik noem hem even wat op, uh. he, een hele overzicht op de site. Maar Erik, wat zijn de headliners nou? Wie gaan er als laatste spelen? Ja, dat ga je nog even zien over een tijdje. <laughs> <laughs> maar goed, in ieder geval kun je verwachten dat de Queen's of the Stone Age uh, daar wel als headliner zouden staan. Ja, ja. En, en, en Skrillex? <laughs> um, uh, nou, dat is, dat is, dat is nog uh, een, een verrassing. Hmm. En Stromae? Dat is ook nog een verrassing. Oh, Volgens mij zijn ze alle drie, Giel. Ah, ik denk het ook. Het klinkt wel in ieder geval als headline-achtige namen, maar ja, misschien dat ze wel gewoon een eigen area krijgen. Het is allemaal niks verbazen, hoor. Uh, nou goed, dat gaan we dan <lacht> niet meemaken. Daar ga je niks over zeggen, Erik. Dat snap ik ook. Maar is het wel zo dat, uh, want hoe je het went of verkeerd, er zijn festivals bijgekomen, dat uh, weet je ook, en dat zal je als muziekliefhebber deugd doen, is het zo dat het, uh, het landschap een beetje verplaatst is en daarmee Lowlands ook anders uh, wordt geprogrammeerd? Nou, uh, um, de, over het algemeen is het zo dat, dat, dat uh, in de periode augustus toeren er toch grotendeels andere artiesten dan in juli. Dus, dus dat is ook waarom we down the rabbit hole uh, daar begonnen zijn in, in die periode. En in die periode is het Best een Secret erbij gekomen. Mm -hmm. En goed, dat, dat, dat is een verandering in het landschap, ja. En, en dat dat van invloed zal zijn, uh, is duidelijk. Mm -hmm. En, en uh, bijvoorbeeld wat ook van, van invloed is, dat Secret is een week opgeschoven. die zitten nu in hetzelfde weekend als loners. Daar gaan ook voor 16.000 mm. of zo Nederlanders naartoe. Ja. Dus, dus, dus, dus uh, ja, dat, ik heb er van alles beweegt. Uh, dat is duidelijk. En ja, en, ja zo is het. Ja, oh. wat, wat kan nee, ik wel nee, de, de, de, de, klaar als een klontje. Uh, dan toch eventjes over die dingen die vaststaan. Ik had het net met Roos erover. Uh, ik uh, sprak uh, Joost laat. Joost van uh, Bellen, uh, over, vanwege zijn boek. En ik had het natuurlijk over de tit, -tit Hij zei, er gaat niet terugkomen, vooralsnog ben ik niet geboekt. Hoe zit dat? Aha. De, de, de, de Aha. <laughs> het zou nog kunnen. Zou oh. nog kunnen. Ja, ja. Zie je dat ik het goed heb nou, gehoord ja. van Joost? E ja, ik ik, nou, ik, ik, ik misschien... kan me voorstellen dat hij nu als schrijver in een soort Nightride-achtige setting. of gewoon hè, zoals de schrijvers daar een plekje krijgen, sowieso uh, natuurlijk wel moet staan. Nee, niet Joost. De Titty-twister. Ja, de Titty. Maar hoe zit het met de Titty-twister, Erik? Nou, de Titty-twister. Uh, uh, uh, die kan altijd nog weer in een andere verschijningsvorm terugkomen. De Titty-twister is natuurlijk gewoon zombie nation op loans En uh, ja, als. Als Joost met een heel goed voorstel komt en een hele rare figuur vindt... dan zou het zomaar kunnen dat we, dat we nog een, een jaartje eraan vastplakken. Hmm. Hmm. Dat zou zomaar kunnen, maar even Erik, je hoeft het niet te vertellen... maar jij weet dat nu toch wel? Uh, Dit is Erik's zijn manier om te zeggen ja, toch? Ja. Ja. Duurt lang. Duurt lang. Je praat een beetje met een dikke tong inmiddels. Dus, ja, oh, dat daarop afgerekend. Dat is flauw zeg. Oké, okay, uh, dan nog even. Als we toch uh, met name bezig zijn. Uh, een, een, een fenomeen, uh, niet zozeer in grote, maar wel in gekte. Kees van Hond. Kees. Ehm ja. Um, ja, weet je. We maken bekend wat we bekend maken. Op het moment okay. dat we bekend maken. Ja, ja. En Kees staat nog niet op de line-up in ieder geval. Nee. Ja. Nou, het lijkt me wel leuk. Eh, had ik vanochtend nog over. Dat uh, bij Snoep Line of Snoep Dogg, zo je wil. Dat, dat, oh, die, ja. die wietplanten zo in de lucht. Weet je, dat, ja. dat, dat lijkt mij dan een heel leuk beeld. Kees van Hot als pauze-dj bij Snoep ja. Dogg, Erik. Ik, ik, oh. ik weet niet. Ik weet niet, ik weet niet ik, die jongen die vorige keer die wietplant meegenomen heeft. Uit het publiek. Ja. Ik weet niet of die hem weer werd binnen te ja. smokkelen. Maar ik, ik, ik waardeerde het toen in ieder geval het bijzonder. Dat vond het een heel mooi moment. Dat, ja. uh, dat Snoep dat ding in ontvangst nam en uh, ja, het mag nog wel een keer of zo. Okay. Misschien, misschien komen in ieder geval twintig. Uh, los van de muziek, tenminste, tenzij jij daar nog iets over te zeggen hebt, maar wij willen het ook even hebben over het eten. Uh, Roos stoort zich blijkbaar, ik heb er niet zo last van, hey, ik, hoor, ik moet het ook alweer intrekken, ook oh. want Van Het Land zit ook al op Lowlands, maar er is wel een trend gaande dat eten op festivals, en het food truck festival, ja. gewoon heel groot wordt. En ik vraag me af, gaat Lowlands inspringen? Nee, ik, ik, ik vind het verbaast me een beetje, Roos. Kijk, volgens mij is Lonus in 1993... Uh, zijn we ons gaan afzetten tegen de, de, de patatcultuur op festivals. En we zijn toen begonnen met een, een Italiaans restaurant... en, en uh, uh, de, naast de, de, de patatcultuur die, de, die, die, die dat eigenlijk ook in het begin was. Maar Lones is natuurlijk al twintig al jaar uh, bezig met een ander soort eten brengen. We hebben Indianers, Essen hadden we vroeger, Suriname. We hebben nu ook uh, uh, Arabisch, uh, uh, Surinaams... Thais, uh, ja. Indonesië, al die dingen, die, die, die, die zijn er, en die zijn er al jaren. Nee, tuurlijk, Omdat maar... we hebben geprobeerd hebben die, die, die voedselcultuur op festivals te upgraden. Uh, om, en zeker omdat wij drie dagen achter elkaar, en je kunt ook nerg eh, nergens anders heen op dat moment, omdat we in de middel of nowhere zitten. Maar We hebben altijd heel veel aandacht besteed aan het eten, we zijn biologisch eten begonnen. Dus, uh, uh, maar je moet je niet vergissen dat een groot festival als Lones moet dat op een andere manier aanpakken ah. Kleine nee, oké, okay, daarmee dus zeg je truck, het eigenlijk. Die truckfood-wagens, die zijn echt te klein. Je staat dan okay. 40 minuten te wachten tot je, eten, uh, tot je kan eten. En dus jij denk... zegt, ja, lekker lullen, Best Cap Secret, hartstikke leuk, maar het is van een andere orde. Wij moeten toch uh, die grote ketens uh, ook hebben. Die moeten we ook hebben, ja. Okay. En we hebben de, de, kleine, de kleine keteraars, hebben we, en we hebben ook, want er zijn eh, 55.000 monden die gevoed moeten worden, ongeveer om een uur of zes, zeven en ongeveer om een uur of twaalf en, en, en door de nacht heen. Oh man, ik heb er gewoon zin in. Dat is de stad Assen. Dan ja. moet, je, moet je nagaan uh, hoeveel uh, vrachtwagens de stad Assen binnenrijden. Ja. Ja, ja. Uh, dus, dus je moet je een beetje voorstellen dat dat toch een andere logistiek is dan een klein versie. Ah, dat is goed om van je te horen, Erik, want... Uh, dat Vraag ik me dan wel eens af, weet je, als je dan verschillende keren... toch zo'n grote ke ketra treft, dan denk je toch van... ja, kan het niet anders, maar nu begrijp ik je. Ja, uh, maar waar... ja, het, het, ja het staat dus naast elkaar. Ja. Ja, ja, waar word jij zelf heel uh, gelukkig van? Uh, zowel in food als in music, als in misschien wel heel wat anders. Want ook jij hebt ambities met het uh, festival. Dus uh, waar word jij nu al gelukkig van, uh, wat je ook durft te zeggen? Uh, nou, kijk, we, we, ik, ben zelf, ik vind dat het een ontzettend onderschatte band is. Uh, uh, uh, Cage the Elephant ben ik ontzettend blij... Uh, ik heb er echt hard voor gemaakt dat ze zouden komen. Ik begrijp niet dat die band eigenlijk zo relatief klein is. Nee. Uh, ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik, ik stek en op, wacht even. We gaan het gelijk even erin gooien. Want ik ben het helemaal met je eens. Kees, die uh, dat dat zou groter kunnen worden. En dat ga je ook groot programmeren. Jij pleurt ze gewoon in de alfa, begrijp ik. Nou, dat is nog dus niet gezegd. Maar, maar ze zijn er en ik ben er ontzettend blij om. Ja. Nou ja, en terecht. Ik denk ook dat je blij kan zijn. Eh, wij zijn gewoon een enthousiast. Nu lijken we net echt super zure, kritische gasten. Maar je snapt ons, hè, Erik. Wij hebben er gewoon zin in. Ja, nou heel goed. Ik ook. Oké okay, dan. Oké, okay, man. Mr. Lowlands, Erik van Eerdenburg. En als er meer nieuws is, want er komt nog wel meer nieuws, toch ook? Of uh, was dit het? Ja, er komt altijd weer nieuws. No, ja, is okay. mij, man. Ja, daarom. Ja. Dan horen we dat graag van je. Dankjewel. Dag Erik. Hey, succes daar, hè. Bijna. hou je plaats vol. Thanks. Kees the Elephant is dit. En Shake Me Down. Take me down. Ah, ik ben het met Erik Heijns. Vet onderschatten, bent en uh, een feestje. Cage the Elephant. Shake me down. Not a lot of people left around. Oh. Shake me Even nog kijken naar die examens die morgen dan op het programma staan. Uh, morgen vroeg is het eigenlijk alleen voor VWO dat ze vroeg in nes moet. moeten. Om 9 uur voor 5000 leerlingen begint dan het kunstexamen. Uh, laat het NS maar weg. Uh, Smiddags is het ietsjes drukker, dan maakt het VMBO het examen Nederlands. VWO maakt Biologie en HVO Wiskunde A en B. Ligt dan ook een beetje wat je hebt. En half acht begint dan uh, elke avond het Twitter-spreekuur. En hier dan dus de belangrijkste vragen en tips met een van de Twitter-docenten. Vanavond is dat Maaike, Maike Rauwers, uh, Maike Check 1, Check 2. Are you there? Uh, als het goed is ben ik er. Ik hoor je. En was het druk vanavond? Het was uh, behoorlijk druk. Ja, ik vind het moeilijk te vergelijken natuurlijk, omdat dit voor mij de eerste keer was. Ja. Uh, maar waar kreeg, maar huh? waar kreeg je vragen over dan bijvoorbeeld? Waar kreeg je vragen over? Ja, echt over van alles. Over uh, kansrekening, over lineair interpoleren. Um, vrij weinig vragen van de wiskunde B-mensen. Hmm. Um, maar wel interessante vragen, goede vragen ja. ook. Nou ja, neem er een paar mee. Uh, waar heb je ze bijvoorbeeld bij kunnen helpen? Uh, ik heb bijvoorbeeld kunnen helpen met uh, een schema. Uh, wat ik zelf in mijn klas eigenlijk ook altijd wel geef. Uh, voor kansen berekenen. Dat je eigenlijk als beste normaal verdeeld is. Als het niet normaal verdeeld is, dan check je of dat het binomiaal verdeeld is. En anders dan kijk je naar de gewone kansprekening dingen. Dus dat het woordje en keer betekent en het woordje of plus. En waarschijnlijk zegt het je allemaal niks. Nou ja, ik uh, wel, zeker wel. oké. Okay. klein oh, beetje. Mooi. Ja. Maar gewoon, eigenlijk zeg jij een beetje gewoon volg je stappenplan. Volg je stappenplan, ja. ja. Nee, oké. Okay. Uh, andere tips nog. Want hoe zit het bijvoorbeeld met je grafische rekenmachine? Ik weet niet zo goed dat ik hem in moet stellen. Ja, de window-instellingen. Die vinden heel veel leerlingen ontzettend lastig. Uh, wat voor mij zelf altijd heel erg goed werkt, is als ik uh, bij is een uh, formule heb ingevuld... dat ik dan uh, ga bedenken wat het antwoord ongeveer zal gaan zijn. Wat ongeveer die x voor waarde moet zijn. En uh, daar rondomheen is dan de x-min en de x-max. En met het knopje zoom, zoom fit kun je dan uh, het window mooi instellen. Dat dan gaat het eigenlijk stellen. heel erg makkelijk. Ja, ja, ja, ja heel goed. Oké, okay, nog uh, algemene tips in general? Of zeg je gewoon, ja, want als we in de categorie zijn van lees de vraag goed... dan uh, geloof ik het altijd wel. <laughs> nou, daar zijn we eigenlijk wel. Maar het is wel een hele, hele belangrijke, denk ik. Want uh, als je um, niet heel goed terugleest van wat je ook weer moest doen... dan, dan heb je Tuurlijk. misschien maal te veel of te weinig. En dat kan zo ontzettend snel punten sche schelen. Hè. Dat is zonde. Het is echt zonde. Ja. En, en rust goed uit. En zo. Van die en rust goed ja, uit. Ja. Enzovoort. Dus, dus eigenlijk niet zoals jij. Hè? Want nee. hoe blijf jij zo mooi gefocust? Ja. Nou ja. Focus. Focus. Nee, maar dat, is, dat is dus een beetje het van creatieve. Je haalt dat eventjes wel vol. Maar ik weet niet of ik nu op dit moment ook echt sommen zou moeten maken. Gelukkig hoef ik dat niet te doen. En, <laughs> uh, mag je gewoon leuke ja. liedjes draaien. Dat is wel even het verschil natuurlijk. Maar, maar heb je nog tips voor onze leerlingen? Uh, nou nee, ja, ga op tijd naar bed en ja. Nee, ja, nee, serieus. Ja, neem maar echt. Slaap doet wonderen. En uh, ik ben wel de laatste die nu in deze fase en met datgene wat ik bezig ben, uh, ik pleit voor minder slaap of zo. Van dat heb je niet nodig. Integendeel zelfs. Ik denk dat was geen ander merk hoe belangrijk dat voor je is. Maar goed, en nu klinkt het allemaal heel belerend. Uh, als je zelf tips hebt, spreek ze altijd in via de 3FM app. En dan uh, doet het natuurlijk ook om te weten hoe het examen ging. En uh, Meike, wij spreken elkaar ongetwijfeld nog in de komende weken. Zo, hartstikke leuk, zijn. Dankjewel, ja. Oké, okay, bedankt. En het is weer voorbij. Het Twitter spreekuur. En morgenavond is het er weer. En hoor je ook hier de hoogtepunten terug. Kwart voor elf, 3 FM, the doors. And love her madly. Don't you love her madly? And don't you need her badly? Don't you love her ways? And tell me what you say. Ik Ben je hopeloos verliefd? Wat wil je ons laten horen? Wat wil je vanavond op die radio? Verbaas ons! En vraag het nu aan, want de lijnen zijn geopend. Alle kanalen, app, sms, 3333 of twitter, 3 voor Het is tijd voor een request. En ik zou het echt leuk vinden als je me verbaast. Dus sms even. 3333. Dit zijn de kuppies. 14 is het. Jan, goedenavond. Goeie, uh, avond Giel. En In één keer de goede knop zeg. Ja, man. <lacht> <lacht> God, de God zeg je. Zit je mij nu even te fucken, Jan? Jezus. <lacht> nee, ja, het mag wel, hè? Het een mag. Veer, je hebt helemaal gelijk. Uh, en jij mag sowieso alles. Uh, wat heb je vanavond? Ik uh, heb uh, vanavond lekker jou zitten kijken en uh, op de achtergrond hoor ik hem al. Mag ik hem aankondigen of moet nee, jij dat nog Nee, doen? Ja, dat is stom. Je mag het best doen, maar daarna moet ik het nog een keer doen, ja. Ik vraag me alleen wel af hoe je er zo bij komt. Uh, wanneer die tot jou gekomen is. En uh, nou ja, wanneer je ontmaagd bent. Wanneer ik ontmaagd ben, man. Dat is al een eeuwigheid geleden. Ja. Uh, Oké. Okay. Uh, hoe kan deze plaats komen? Ja, ik heb hem een keer bij jullie voorbij horen komen. En gelijk, bam, bam binnen. Bam. Ja. Nou, uh, ik kan alleen maar zeggen, zet hem keihard. Nou, ja, ga ik ook zeker doen. MGMT en Kids. nou niet echt, ze zijn wel jong en sick bovendien straks hier live op de speelplaats. Ja, live muziek hier. Man, we hebben de druk. Jongens, sick live Manic Street Pieces kaarten te winnen, en Sheeran kaarten ja, te winnen. Ja, ja, ja, nee, eigenlijk gewoon heel veel goede nieuwe muziek draaien. Ik ga nu iets laten horen. ja, ik vind het gewoon fijn dat ik uiteindelijk een keer kan draaien. Um, ik weet dat ze binnenkort op uh, Guess Who staan en op Best Cap Secret staan ze. En eigenlijk als je gewoon een beetje van de garage rock houdt, dan, dan ben je hier helemaal into. Uh, dus uh, zal ik het offer maar brengen. En zal ik overdreven ingooien. Together Pagia! En of offer. Ja, ik moet even één offer brengen, want ik heb wel een foutje gemaakt. Het is namelijk niet bijna tien maar bijna elf uur. Ja, het nieuws komt er ook aan. Hè. Listen. Watch. Share. 3fm.nl. 3fm. Dit alarm ken je. Maar naast deze sirene is er nog een alarmmiddel van de overheid: NL-Alert. Door middel van een tekstbericht op je mobiel word je direct geïnformeerd bij een noodsituatie. Zo weet je wat er aan de hand is en wat je moet doen. Ga nu naar nlalert.nl en stel je mobiel in. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Hoi, schat. Wat is het? Stil hier. Schat, ja. uh, waar zijn de kinderen? Ja, die zitten weer in de auto te spelen. Alweer? weer? De Mitsubishi Space Star. Compact van buiten, maar binnen ruimte voor vijf personen.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 Stap nu over naar Oxio in Control. Ontvang van een Samsung Galaxy Tab 3, de Oxio app en 12 energiebesparende gadgets. Ga naar oxio.nl of wel 0800 1401. Er is iets met mijn Citroën Berlingo. Hoe? Oh? Nou, de cassette speler hapert. Soms hoor. De Citroën Berlingo, al 18 jaar goedgekeurd door de vakman, behalve dan door Teun van Teun stimmerwerken.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 De inspanningen van de ervaren diplomaat van 80 werden algemeen beschouwd... als de laatste kans voor een vreedzame oplossing in Syrië. Bij zijn aantreden twee jaar geleden zei Brahimi al dat het een zeer ingewikkelde klus zou worden. De Libris Literatuurprijs 2014 is toegekend aan Ilja Leonard Vijver voor zijn boek La Superba. De jury onder leiding van Paul Witteman noemt het een belangrijke roman met universele zeggingskracht... Aan de Libris Literatuurprijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. De gele informatieborden met aankomst en vertrektrijden... blijven voorlopig op de stations hangen. De NS wilde ze weghalen, omdat ze niet meer van deze tijd zouden zijn. Reizigers zouden hun informatie moeten vinden op digitale borden... en via de smartphone. De reizigersorganisatie maakte met succes bezwaar. Volgens hen maakt 3 tot 5 procent van de reizigers... nog gebruik van de gele vertrekborden... Bovendien hebben ze in tegenstelling tot digitale borden geen last van storingen. Gregory van der Wiel gaat niet naar het WK. De verdediger is de opvallendste afwezige in de groep van 30 spelers... waaruit bondscoach Louis van Gaal zijn definitieve selectie opmaakt. Boven van der Wiel viel ook John Heitingaal af. En Van Gaal doet even min een beroep op doelman Kenneth Vermeer. Het weer vannacht kan het nevelig worden en koelt het af tot minimaal 3 graden. Morgen schijnt de zon, maar kan landinwaarts nog wel een bui vallen. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanaf donderdag is het een aantal dagen droog met flink wat zon. En in het weekend kan het 18 graden worden. Tot zover het NWS-journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet staat tussen Vlaardingen-Oost... en knooppunt Benelux 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. 3FM. Zometeen meer 3 voor 12 Radio. En deze week kaarten voor 3FM Presents. At Keren. Down the Rabbit Hole. Het nieuwe festival in de groene heuvels van Beuningen. Kampeer aan het water. En check onder andere Damon Elburn, Falls, Little Dragon en The Black Keys. Een nieuw album out now. Laatste weekend juni. DowntheRabbitHole.nl. Elke dag examen doen. Gewoon bij mij in de buurt. Makkelijk, toch? Hey. Het nieuwe studeren begint bij het NCI. Dit is Home. De prachtige single van Dotan. Ontdek Home op zijn nieuwe album Seven Layers. Seven Layers van Dotan is nu verkrijgbaar bij Bol.com en iTunes. Start nu bij Hogeschool NTI HBO en HBO-opleiding Counseling. opvoeding en diëtetiek. En profiteer van de iPad Mini-actie. Hey. Kijk op nti.nl 7 Layers van Dotan is nu verkrijgbaar bij bol.com en iTunes. Giel's radiorecord. Nu uur 42... Dfm. Drie radio. De staat niet verwacht dat ik in de staat van nu nog hier zou zijn na 40 uur. Ik uh, probeer het radiorecord te verbreken. Het staat op 190 uur. Dat is een vijfde wat ik dan nu gehad heb, ongeveer. Hé! Hé, bedankt! Dit alles in aanleiding voor het feit dat uh, aanstaande zaterdag 17 mei de ochtendshow 10 jaar bestaat. En uh, ja, ik wilde dat vieren. En hoe kan je het beter vieren dan met radio? Gewoon radio maken. En toen kwam ik ook nog een keer achter dat een of andere Belg net een record ging afpakken van een jongen die toch echt pas twee maanden geleden het radiorecord op zijn naam heeft gezet. Uh, dus nou ja, het is ook een beetje revenge. We pakken het terug van die belletje Maya. maar ja. Het 41ste uur is ingegaan. Leuk hoor, om met iedereen hier van 3VM Radio te maken. Uh, ik heb allemaal vage licht om me heen. Maar allicht de meeste energie geeft me toch wel de nieuwe muziek, uh, die we straks ook live gaan krijgen hier, Young and Sick. Bezig met de soundcheck 2 en... en... Ik ben ook wel benieuwd wat jij leuk vindt. en waar jij misschien wel deze avond naartoe bent. Want er zijn toch wel voor de dinsdagavond uh, wat leuke concerten. Liz Wright in de Oosterpoort. de Dam Dam Girls in Bitterzoet. Uh, Thomas Uizier staat in de Melkweg. Alva Blondie in Paradiso. en Blauwzoen in het Burgerweeshuis. Oh, misschien ben je van de Rick Don Roosje. of. ja, natuurlijk Kelly's in het MC Theater. Dan, daar had ik graag bij geweest. Uh, hoe was het bij. Eén van die concerten, of misschien een andere door mij nog niet genoemd. Laat het even we weten via de app of uh, stuur een smsje naar 3333. En dan nu natuurlijk ook... 3 voor 12, single. Single, single van de week. Een Zweeds met een elektroformaat. Robin en Royxop. Morgen staan ze bij De Wereld Door. Ik hoop dat ze hier ook nog een keer komen dan. War on Drugs, Red Eyes. 3 voor 12 is erbij. Ja, nou is alles al verpest. Ik heb ze helemaal morgen aan de telefoon geregeld voor oh. je. Want ze moeten meteen door naar Duitsland dan. Maar ze ja. dus komen wel aan de telefoon. Hé, nee, dat is toch ook tof? Ze had gehoord dat je ze leuk vond. Hé, hey, cool. Dinsdagavond, er gebeuren een hoop leuke dingen en uh, ja, natuurlijk, onze luisteraars zijn erbij. Marjolein Wolf bijvoorbeeld, oh man, ik ben uit Marjolein zo. Kelly's was te gek vanavond in het MC Theater. Wat een vrouw en die stem en die band en die jurk en dat haar. Damn right, is better than yours. Ach, te gek. Ja, kleine locatie voor zo'n topdief eigenlijk. Gijs Vervliet, uh, die advies. van, Kelly's doet geen toegift, dat mag in de krant. En Niels Brokerhoff vond Kelly's in bloedvorm daar in het theater. Niels Hoogland, hooggenoot in alle opzichten. Kelly's in het MC Theater. Nou, dat gezegd hebben we de Ezer dus wel meer. Zo heb ik nu contact met uh, Jeffrey. Jeffrey, goedenavond. Goedenavond, Geel. Jij hebt ook een topavond uh, beleefd. Ik, uh, ik heb zeker een topavond beleefd. Heerlijk. Ik, jij was namelijk bij uh, Thomas Azier in de Melkweg. Ja, ja, ja. ja. Ik, mocht hem, uh, ik mocht hem aanschouwen. Ja. Um, ik, had je hem ooit eerder gezien of niet? Uh, nee, nee, nee het, was het was hem zelf helemaal onbekend. Okay. Ik, uh, uh, we gaan één keer in de maand met drie vrienden gaan we naar een uh, optreden toe en iemand anders regelt het dan. Dus het was mij een verrassing waar we naartoe gingen en uh, ja, echt geweldig. Dat is ik, een leuk concept, ja. En nou ja, ja. hoe is het dan uh, gewoon zo koud op je dak gevallen? Uh, ja, gewoon een, een, een vlekkeloos optreden. Uh, ik kreeg het publiek geheel mee. Uh, ik voel me een beetje op gehoord op lijken, waar ik dan mm -hmm. zelf wel fan van ben. Nee, hè? Wel. En, uh, ja, ja, gewoon geweldig. geweldig. Ik ben even benieuwd, want ik heb ze show al een paar keer gezien. Um, was er nog een toegift met, uh, met Core, zeg maar? Ja, ja, ja, oh, ja precies. Dat, ja. Ja, precies hetzelfde okay. als bij Paul en Witteman. Uh, is mij verteld. Oh, daar heb ik dat dan niet gezien, moet ik zeggen. Maar, nee, ik okay. ook niet. En, en uh, deed hij nog een uh, Wicked Game cover? Uh, niet dat ja, ik weet, ik maar... Nou ja, de show zal ook wel een beetje aangepast zijn, ik zag een tweetje van Wessel van Hussel. Yes, ja. Thomas als hier show is gegroeid. Langere intro's en outro's, visuals erbij, zangen onder controle, heel goed. Wow. Ja, er geen zijn, zijn, zijn valse noten gehoord, Giel. Nee, nee. helemaal oh, goed. Hoe zou het met de valse noten bij Calise zitten dan? Ja, ik had er net heel veel tweetjes over, maar we hebben contact met Wouter, die was erbij daar. Wouter. Hey, goedenavond. avond. Goeien. Hoe, uh, hoe druk was het? Het zat lekker vol ja. bij nou, Ja, hè? ja. Goede, goede volle bak. Ja, en wat was jouw muzikale of uh, visuele hoogtepunt? <lacht> Leuk, een beetje van beide eigenlijk wel. Ja, nou, wat dan? Ze, zag er, ze zag er heel goed uit moet ik zeggen. Ja, ik hoor dingen over een jurk, maar neem me even mee, ik heb het niet kunnen zien. Hoe zag ze eruit dan? Ja, niet meer zoals vroeger. Nee. Die, die, die wilde haar is wel een beetje kwijt. Dus kijk, het lekker een beetje echt een Tifa vanavond. Hoe mm. ze eruit zag. Mm. Ze had haar mooi opgestoken, mooie jurk en een goed gevulde jurk, mag ik eerlijk zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, muzikaal ook top. Echt heel erg leuk. Want daar stond ze dan echt wel met een uh, meerdere koppige band? Ja, zeker. De blazers, drummer, ah. DJ erbij. Dus ja, goed verzorgd. Echt leuk. een kleine intieme sfeer, MC Theater. Erg gezellig. Ja, hoe klassiek ook, maar ga het toch doen. Even de rapportcijfers. Wouter, Kelly's. Eh, uh, wat zullen we zeggen? 8,2. 8,2. Kijk, er is over nagedacht. En Jeffrey, <laughs> weliswaar de ontmaagding, maar toch, ja. hoe was Thomas als hier bij jou? Eh, uh, 7,5. 7,5? Ja. Jij, uh, jij schuilt hier lager in. Ik, uh, ik zat hem niet zo lager in, omdat het me nog geheel onbekend is, ja, maar... ja, dat uh... snap ik ook. Nou ja. ja. We gaan er nog veel van horen van Kelly's, het nieuwe album, maar goed, die kennen we inderdaad al. En uh, ja, Thomas Azier, die is letterlijk de wereld aan het veroveren. Um, dus met uw goedkeuring, zeg ik dan vooral ook tegen Wouter, doe ik eventjes iets van uh... Kelly's. Kelly's, ja, het nieuwe album, album. hè? Ja man, helemaal te gek. Jerk Grips. Ja, dat is hem. Gelukkig. Mannen, fijn dat je hey. van de hey. even aan de lijn komen. Slaap lekker zo hè. heel succes ja, hè. Thanks man. Oh. avond dus in het MC Theater in Amsterdam. Dit was Jerk Rips van haar. En het is even wachten. Uh, ze staat op De Wereld Draait Buiten. Hè. Dat is de zondag na het Pitch Festival op hetzelfde trein. En vandaag werd dan bekend dat zij op Lowlands uh, komen. Ja, het is bijna geen verrassing, maar ik kan me toch niet een indruk onttrekken dat uh, samen met Snoop Line het er wel voor gezorgd heeft... dat iedereen uh, van een hoop mensen dacht, oké, okay, oké, okay. dan koop ik die kaarten wel wil worden. Check even de 3 voor 12 site, want het hele optreden van Paradiso afgelopen zaterdag. Ja. ja. Online. Ja, dat precies. Ik heb daar ook dingen van jou. Uh, Je hebt daar ook dingen al eerder van uitgezonden. Ja, vet. Dat klonk als een Tierling, inderdaad. Dat staat nu gewoon op de site. Ja. Oké, okay, 3 voor 12vpronl We hebben het hier natuurlijk over een typische geval van Trigger Finger. Dit is de titeltrack by Absence of the Sun. Nou, Of de zon hebben we altijd nog de licht hier. Dat klinkt als de muziek die draaien in de gemiddelde maar het is allemaal met dezelfde gast. Of dan hij heeft dezelfde gast mee te maken. Foster the People, Tick en Maroon 5. Allemaal hebben ze het artwork van dezelfde gast. En dat is een Nederlander. Hij zit hier tegenover mij, Nick van Hofwegen. Zijn nickname is Young and Sick. Nick, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je hier bent, man. Bedankt. Ja, uh, ik hoor al van Roos. Die was natuurlijk op Staduw-Southwest. Die echt zoiets had van, holy shit, kijk die gasten staan voor uh, 10.000, man. Je gaat lekker, ja. Ja, joh. Ja. Ik heb er zin in. Ja, nou ja. Het is goed <laughs> om te horen. Hij wat? heeft een dag sowieso. Hij komt uit Londen en gaat naar Berlijn. Oké. Okay. Dus het is even een tussenstopje drie voor twaalf. Oké. Okay. Als we gewoon eventjes uh, kijken naar gewoon de afgelopen tijd, wat is nou een van jouw persoonlijke highlights? Um, Coachella. Ja. Dat is eigenlijk wel heel, heel tof voor ons. Ja. Um, heel snel ook. En ik denk dat. Het, uh, optreden nummer 16 was of zo. Dat is erg vroeg. Ja, En waar, waar bijt je dat zelf aan, als je dat al überhaupt kan benoemen? Dat um, is lastig. Ja, ja, het is ook een beetje right time, right place. Het is lastig, maar, ja. Hele tour met Foster the People. Uh, heb je ook wel gaaf dingen meegemaakt, denk ik? Ja, zeker. Zeker. De hele grote plekken en uh, het was eigenlijk voor hen een soort van kleine clubtour, maar dat was al meteen zo groot voor ons. Dus dat uh, ja. was geweldig. Wat is ook echt Amerika en zo, denk ik dan? Ja, dat is uh, Arizona en... Um, we hebben op het dak van een, uh, een casino in Vegas gespeeld. <laughs> en, um, ah, <laughs> uh, en. een paar shows in Californië. Yeah. Wij zitten hier echt met klapperende oren. Ja, ja. Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? Ja. Nou, weet ik het verhaal al wel een beetje. Maar voor iemand die net luistert. Vertel nog eens even. Hoe ben jij ook alweer bij de jongens van Foster the People beland? Als in dat je artwork voor hmm. ze mag maken en met ze mee op tour mocht. Ja, toen, toen nog hier in Nederland woonde. In uh, Limburg, zoals je hoort. Um, was ik bezig met designs en Mark werkte toen dat tijd uh, Mark de zanger van Foster the People, mm -hmm. werkte toen altijd in een kleine coffeeshop. Um, niet zoals we die hier kennen, maar een uh, soort oh. van... Uh, Echt van, fijn een Ja, <laughs> <laughs> Coffeeshop. En, um, en uh, hij, had, uh, hij had geen geld om uh, designs te, te maken, maar hij had mijn werk gezien via vrienden van hem. En hij um, heeft toen gevraagd of ik zijn uh, designs wilde doen. En ik vond zijn muziek heel tof en hij had twee demo's van wat nu zeg maar, Foster the People is. En, uh, toen hij op een gegeven moment uh, getekend werd, toen, uh, heeft hij toch maar uh, dezelfde persoon gevraagd, maar dit keer met een budget. Ja, ja dat, dat is ook wel yes. echt stijl van hem, dat moet je echt... Ik had het niet verwacht en, en het hoefde ook niet, zeg maar. Nee. Nou ja, dat wint het toch. Ik, uh, ik wil je nog uh, iets geven, dat heeft alles te maken met Coachella, je noemde het al cadeautjes cadeautje en het is een echte voor de duidelijkheid nice. op dit moment nice. um, geeft uh, via Roos en uh, mij de, de, een ananas door ja. ja je moet het toch even uitleggen ja ik zag op Instagram alleen maar ananassen ja um, zijn ze zo uh, lekker of nee dat begint nee nee, nee. Oh, ah, nee. Ja. <laughs> hey, ik vind wel maar um, in Amerika is het eigenlijk een teken van Southern Hospitality. Dus als je een vlag aan je huis hebt hangen in, Amerika, in, het, in het zuiden van Amerika, um, dan betekent dat dat mensen binnen mogen komen en misschien mogen blijven slapen of eten of wat dan ook. Ja. En, um, en dat vonden we wel een tof teken. En uiteindelijk zijn we ze blijven, blijven gebruiken. En op Coachella hadden we er 40 uh, per, per weekend om uit te delen. En op een of andere manier is er eentje terechtgekomen op het podium van de zanger van Cage the Elephant. Nee. En, um, en hij held hem in zijn handen en keek ernaar en heeft hij een hap uit de, de buitenkant genomen. Wauw, dus, uh, dat, uh, ja. dat is lef hebben ja. ja. Dan heb je wel echt een grote bek ja. ja. <lacht> ja. Dat is fantastisch. Maar ja. Ja, ik heb nu hoge verwachtingen over je Instagram met deze ananas hoor. Ja. Nee, die komt erop. Ja, okay. Hij <laughs> kijk me ook echt aan voor ja, we hebben het nee. over natuurlijk. Ja, dat is cool. Ja, sure. nee, ja, dan is het al gelijk bijna kunst, want dat is een beetje de trip waarin je zit. Uh, kan je zeggen wat belangrijker voor je is? Uh, de, de illustraties, de kunst zeg maar, die je maakt of de muziek? Ja, het zijn alle twee kunst natuurlijk. Maar illustraties ja. of muziek? 50-50 uh, eigenlijk. Uh, ik doe evenveel bij de, bij de uitingen zeg maar. Mm. En, um, en ze zijn even belangrijk. Ik kan niet zonder. Welke dan ook. En, en, en wil je er ook dezelfde boodschap mee uh, uit Ja. Ja, moet ik denk het toevoegen van, van het kunst waar ik het zelf in ieder geval mee eens ben. <laughs> ja. In de wereld, uh, op welk, welk vlak dan ook. Toen ik hem uh, op Coachella ongeveer aan de telefoon had, hier in 3 voor 12 video, ja. zat je op je hotelkamer onwijs projecten af te maken voor ja. het grafische kant van je werk. Yeah. Wat ben je nu aan het doen, nu je op promotour door Europa gaat? Um, er zijn een paar platen waar ik uh, designs voor aan het doen ben. En en ook een hoop van mijn eigen spul. We willen even namen horen. Ja, Gio en ik gaan je anders uit de raam hangen. Nou ja. ja. Een van de cliënten heb ik al wat eerder meegedaan, mee zeg maar. oh. En dan hebben we het over een Foster the People-achtige ding, uh... Nee. Maroon 5. Maroon 5? Rune 5. Um, Groep mensen. Is het nou weer tijd voor een nieuw album dan? Wacht. nog nee. niet. Het is heel uh, vroeg. Oké. Okay. Oh, echt wel tof. Hey, gefeliciteerd joh. Dat zijn de grote klanten inderdaad. ja. Tegenwoordig sowieso. Maar goed, laten we het vooral even over jouw muziek hebben. Want zoals Roos zegt, je bent nu voor het eerst op Tour de Europa. En, en ja, lanceert jezelf als Young and Sick, uh, zeg maar. Oh, ook in ja, Nederland. Hoe is nou joh, hier te zijn dan? Dan moet je je muziek. ineens weer bewijzen ook eigenlijk, of ja. niet? Of? Ja, het is heel vreemd. Want we hadden vorige week dan een, een optreden tijdens uh, London Calling. In Amsterdam. Ja. En, um, het was vreemd om te zeggen, dit is ons eerste optreden in Nederland. En, en ook in het Nederlands te bedanken is, uh, is erg vreemd. Ja, vooral je band. Ja. ja. Die bestaan nog helemaal. Nee. nee. <laughs> Fantastisch. Heb je het hele, al, het hele concert in het Nederlands gepraat dan? Een beetje half half. Oh, ja. Een hmm. beetje vriendelijk voor de band. Hè, ja. ja. Want Nederland met alle respect voor ons, maar is dus gewoon maar eventjes, want je gaat gewoon weer naar Amerika en uh, bye bye. Ja, dit was, dit was maar een hele korte run, zeg maar, een korte tour en we komen daarna ook weer terug. Want we gaan eerst um, in Amerika een lange tour doen en daarna denk ik dat we een, een volledige tour in Europa doen. Dus uh, ja, okay, helemaal kleine clubs. En, en dan kort. hebben we het over? medio um, ik, ik denk later dit jaar. Ja, september ja. toch? Oh, oké. Okay. Nou helemaal... oh, ja. we, we hebben nog geen datums voor Europa staan, geen nieuwe. Nee. Ja, um, maar dus in, in ieder geval eerst Amerika en dan... Uh, en dan komen we wel ja, als dat kan, uh, waarom niet? En wat ik me dan zelf afvraag, juist vanwege een beetje die dubbelrol. Hè, als je dan op tour bent, is dat dan ook een moment dat je uh, nou ja, ook nog doorgaat dus met, met, met de illustraties en dergelijke? Ja, die moeten nog steeds af. Ja, ja. Ja. Maar dat is ook juist wel lekker. dan kan je Jij... gewoon uh, prima in een tourbusje doen of zo, kan ik ja, me voorstellen. Zeker. Ja, zeker. Ja. zeker. Oké. Okay. Ja, echt tof dat je hier bent, want dit is wel zo'n avond dat we laten zeggen... "Hey, ja, we hadden we gewoon hier op een dinsdagavond. Want uh, toen was je nog even in het land. Ja, zegt, en hoe, fijn hoe, dat hoe gaat je gaat het aan... trouwens? Het gaat wel goed, ja. We zitten vast ja? op uh, 41 uur. Nou, laten we wel zijn, Ik Jij hebt ook wel eens een keer een feestje gehad dat je daarna dacht... god, 41 uur later, ik ben er nog. Ja. Nou ja, nou ja. 1 e, heeft hij erop zitten. Nee. Zo is het ook. Ja, dat, is, dat is toch al uh, het begin. Dat is, <laughs> <laughs> ja, precies, maar dat is het. Het is niet anders dan een begin. Nee, maar thanks for asking. Maar ik, weet ik, ik, ik, ja... Uh, ik wil sowieso natuurlijk nu uh, muziek van je gaan horen. Uh, je gaat naar de speelplaats toe. Maar is dit ook een moment dat je nog eventjes met friends en family... zeg maar hier een beetje uh, ophukt? Of ben je gewoon al lang... Uh, of ben je gewoon al een international? Nee, nee, we, we gaan dadelijk uh, met z'n allen naar mijn ouders uh, kijken uh, naar huis toe. Die ah. heel erg twittert hoor, de vader van Nick. Ja, ja, ja. Die ja, heb ik ja. al een paar keer aan mijn fiets gehad op Twitter. Ja, Oké. Okay. Frans is dat. Dat is altijd zeker is dat. Ordenhelden. Ja. Ja. <laughs> healthy. healthy. ja, dat is misschien <laughs> beter, sorry. Ja, Oké, okay, um, kleine vraag. Uh, vanuit de 3 voor 12 front, want uh, ze steunen je, yeah. ze volgen je en uh, ja, ze geven je niet voor niks ook een ananas. Uh, zou heel jij goed. iets van een tekening kunnen maken voor uh, onze site, voor toch ons Zeker weten. ja Oké. Okay. Bij deze. Het is bevestigd. Mensen, een gong. Best wel vet Giel. Echt wel vet, toch? Ja. ja okay. Zeker. Goed. Nou ja, uh, genoeg geluld. We willen muziek horen. Nick gaan we naar de speelplaats. Ga ik doen. Echt heel tof. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt als je zit te luisteren. Ja, nee, ik heb wel iets van Vages van God, maar live heb ik het nog nooit uh, kunnen aanschouwen. En uh, jij die oh. zit te luisteren ook. vier keer drie voor een smsje of kom even langs in de mobiele app van 3FM? Laat het weten. Nogmaals, de naam is eigenlijk gewoon Nick van Halvegen, maar hij gaat de wereld veroveren, of heeft de wereld eigenlijk al veroverd? Als jong en sick. Hij loopt nu naar de speelplaats. Als het goed is, gaat hij ik vet is doen. Even uh, kijken of we verbindingen hebben. Ja. Ja. Everything's under control, guys. Alright. Young en sick, live. Slip into my drink. sneak into my veins, and knock me out cold. Am I tripping? Are you bliss? Are we dreaming this? Don't wake me yet It's dripping from your lips and written on your wrist That can't be tamed oh. You're not in the room, but you got me in the head. You got me in the head got me in a Waarom nee, niet? Mevrouw! Mevrouw! mijn zo'n fan! Young en sick, Harlek -like Fetish. En eh. Uh, nou ja, later on meer. Later on, meer. Uh, more guys. Godzame. Uh, de reacties die binnenkomen, is eh. Uh, die, die, die, ja, dat vind ik mooi. Uh, mensen die wel gelijk ook uh, uh, waarderen en zien dat dit wel iets nieuws is. Gelijk uh, dingen als. De nieuwe Nederlandse elektronische prins. Nou, geef het een naam: 3 voor 12. Deel uit! Wij delen uit, wij hebben kaartjes. En, en echt vette tickets, moet ik zeggen. Uh, maar hoe gaan we dat doen, Roos? Manic Street Peaches. 26 mei, Paradiso. Je kan ze verdienen door de Zing en Win, want het is immers Zing Win dinsdag. Dat ja. wil zeggen, twee iemanden die zitten te luisteren komen aan de telefoon. Eén gaat zingen, de ander gaat raden. Als er geraden wordt wat er gezongen wordt, dan wint de hele straat en ga je naar de Manic Street Peaches toe. Wordt er niet geraden, hebben we een groot probleem. En dan zitten we hier nog tot twee uur vannacht. Nou, nou dat schikt. Dat zou je al. Dus, uh, het is eigenlijk heel simpel. Wil je kaarten winnen voor de Man fus Prices en uh, wil je gewoon wel eventjes je stembanden laten gieren... of gewoon eventjes uh, je oren laten klapperen, dan kan dat. En dan stuur je nu een smsje naar 3333... of uh, je doet natuurlijk een appje via de 3FM-app. En uh, meld je aan en uh, dan ben je er misschien bij. SMS gewoon zing en win naar 4x3 en voordat je het weet wie je dat vette prijs betreft. Ja, eigenlijk is het zo makkelijk. Dus. <laughs> Bedankt hiervoor. Ja hoor, uh, En Al uh, Wat we nu gaan doen, is ook wel even tof. Hoor ze even uh, schudden Wat leuk, ga je mooi op blad draaien live. Nee, er heb je hem inderdaad, ja. I got you, oké. Okay. Nee, straks ging nou ja, straks meer. Z zo meteen meer dan van ja, Wagenblad, ja. Dat bedoel ik. En dit is? I got you. Van? Doe de moe. Nou, zijn we gedekt. L en Jax. Jax Jones. En het is niet zo dat je onder één hoedje mag spelen. Ik zie nu al dat mensen sms'en en die denken... ja, we zingen hem in hetzelfde groepje. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Oh, die natuurlijk. Zingam naar 3 3 3 3 Ask me what I did with my life I you If I lose my fame and fortune Really don't matter as long as I got you You're so right, and I've been drawn so right. As long as I got you. You're so right. I've been drunk so right. As long as I got you. Natuurlijk. Album van de Week deze week. Ik snap dat het uh, ook weer uh, niet niks is om uh, te zingen op de radio... maar het hoeft ook niet allemaal in uh, black of white keys te zijn. Weet je? Het hoeft niet kiezen, we zijn niet kiesgeurig, dat wil ik alleen maar even zeggen. Uh, we ja, we hebben wel wat mensen zich aangemeld, maar ik vind het toch te weinig. We hebben het hier over kaarten voor de Manics Street Preachers. 26 mei, Paradiso, Amsterdam, je bent erbij. En het enige wat je doen is een beetje uh, ja, iets in dat je oh ja, ergens in de verte herken je wel uh, de uh, Manics. Nou ja, dat is... Dat, dat. Zo, ik gewoon gokken. Dus uh, als je dat denkt... Uh, te kunnen, en dat kan dus iedereen, dan sms je nu, zing, zing en, en win, win naar 3-3-3-3. Uh, en om even aan te geven hoe het, ik uh, weet je, het, het is een beetje dit niveau. Zing <lacht> en win. Ja. Nou als Erik Harton het kan. Ja. <lacht> Oké, jij het ook. Oké, okay, uh, voordat het over is, want ik ga ervan uit dat uh, mensen zich nu dan wel durven aan te melden. Um, dan gaan we even terug naar het jaar waarin uh, Apple de iMac voorstelt. Dat uh, ja, Google wordt opgericht. En uh, het jaar van de luchtaanval op Irak. Ik werd geboren. Ja, en nee, dat dacht ja zeg roos. Dan mocht ik Dat, dat zit je, zit je fucking minderjarig te zijn. Slaat <laughs> dus dat er maar op. Uh, Oké, okay, uh, 1998, dat jaar hebben we het over. En Chad Faker maakte de deze track af. I'm not the reason you're looking for redemption. You strings en everything will fade away. How to use some physical connection There's nothing left for you to say by the way We used to be friends We used to Van Janet Jackson Het is alweer bijna 12 uur. Dat betekent een nieuwe dag. Betekent ook de 3 na 12. En in eerlijkheid gebied bij te zeggen dat ik gisteren een beetje suf vond. Uh, gewoon allemaal een beetje van die normale requestjes. Terwijl ik denk: ja, dit is het moment om echt je favoriete plaat ever gewoon aan te vragen. Of wie oud is of nieuw, maakt niet uit. Maar uh, je kan hem nu droppen voor de 3 na 12. Want uh, we gaan straks los. Nou, we gaan nu ook los. Maar uh, met muziek dan bedoel ik. 4x3 uh, voor je sms'je of roep hem in de mobiele app van 3W. Dan kan je ook een gratis bericht achterlaten. Uh, slim. Uh, dus de 3 na 12, uh, je favoriete track, een beetje alternatief. Kom maar door. VING! En Oké, okay, Jelle, 27 jaar uit Lichtenvoorde. Um, ja, jij weet wat je te doen staat? ja helaas wel ja ja uh, dit is een opdracht voor Roos ik zeg ze zegt het gelijk hè dat ik niet hier uh, weer uh, ja, Roos zo, je gaat toch niet de Manic Sweet zingen veel te makkelijk oké okay, nou ja het is uh, dat zeg ik tegen Mark uh, 32 jaar dat meer. ook goedenavond. avond goeie avond het is nou niet echt een track die, uh, die je op dit tijdstip zou verwachten laat ik je dat als kleine hint uh, meegeven uh, Jelle gaat die zingen dus en uh, nou ja het is het is wel een bekende nou ja, ik ga er ook verder niet veel over zeggen. Ben ik klaar voor, Jelle? Ja, moet maar, hè. Ja, oké. Okay. <laughs> Wing! Oh, komen. En Wing, Doe je ding! I kiss the girl and I liked it. Uh, it smells like cherry's uh, topsticks. Nee, ja. I kiss the girl uh, and I liked wat it. Wat zou het zijn? De laatste John Mayer. Oeh, oeh, oeh, oeh. Oeh. en is en... bijna goed ook fantastisch trouwens hebben het wel met elkaar gedaan wil je zeggen ja, ja dat is ook wel weer zo ja ja. Uh, ja dus wat zeg ik nu ja kan kan kan ik weet het niet hoor of dit uh, kan dit ermee doen, of niet nee dit nou, nah, dit vind ik echt.. Uh, Mark, <laughs> Mark, je krijgt een tweede poging. Ja. Uh, het leek puntje van mijn toon, man. Ja, ja. Het begint met een K en het eindigt op ETP. Nee, ik ga nee, sorry. Ik ga je, ga je niet tot Cal TV niveau staan. Nee? Jammer, Jelle Mark. Helaas, de Manic Street Gop Teachers is gaan en jullie neus voorbij. Dan gaan we lekker zelf wel. Jammer joh. Nee, ik voel jullie wel uh, ik voel je wel een leuke kandidaten, dat lag ik niet aan. Zo dadelijk. Uit nieuwe ronde zing en min! Ja? Ja, we gaan het gewoon nog een keer doen. Maar dan, maar dan goed, ja. Je mag toch niet zingen. Je moet toch neuen? Of in ieder geval, nou ja, lawaai maken. Nou ja goed. Ga jij alleen naar bed of niet? Ik ben straks naar bed, maak je geen zorgen. Ja. Dag Jelle, dag Mark. Yo. Yo. Hoi. Nou, de kaarten voor Menix nog steeds in de pocket. En ook nog jouw plek voor de 312. SMS nu 3333. Of via de app dus. Listen. Watch. Share. 3FM.nl. 3FM. De volgende boodschap is in het kader van de Europese verkiezingen. Ik wil een basisinkomen. Jij ook? Mijn naam is Jolanda Verburg. Ik ben lijsttrekker van lijst 13 De Groenen. Het onvoorwaardelijk basisinkomen staat centraal in ons verkiezingsprogramma. Het basisinkomen geeft zekerheid en schept daarmee de vrijheid... om belangeloos een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Door zuinig te zijn op onze aarde houden we klimaatverandering in de hand. We zorgen voor goede luchtkwaliteit, schoon water, voedselveiligheid en privacy. Door te investeren in groene banen maken we Europa concurrerender en welvarender. Ik ga stemmen. Jij ook?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 Lexa.nl, gekozen tot beste datingsite van Nederland. Ga naar de actiesite lexa.nl/slash nummer 1 en ontvang nu een full membership helemaal gratis. 3FM. middernacht, begin van woensdag 14 mei, Watermoor moet met het NOS-journaal.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 Het blijft onduidelijk of er losgeld is betaald voor de vrijlating van drie ontvoerde Nederlanders in Nigeria. De Nigeriaanse actievoerder die de drie begeleidde toen ze werden ontvoerd, zegt dat hij zeker weet dat er niets is betaald. Maar een van de drie Nederlanders zelf meldde bij aankomst op Schiphol nog dat er wel geld was betaald. In tv-programma Paul Witterman vanavond wilde hij er niets meer over zeggen. De drie werden begin deze maand ontvoerd door gewapende mannen en kwamen een week later weer vrij.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 Het tragische liefdesverhaal speelt zich af in de Italiaanse stad Genua, waar vijver al jaren woont. De jury onder leiding van Paul Witteman noemt La Superba een belangrijke roman met een universele zeggingskracht. Aan de Libris Literatuurprijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. Het weer vannacht klaart het op, de temperatuur daalt tot een graad of 5. Overdag geregeld zon, maar landinwaarts nog kans op een bui en dan zo'n 14 graden.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 De 3 na 12. Man, man, man, hoopte nu nog in het laatste hitje: 3 voor 12. Sowieso nog Royal Blood, zoals beloofd van het London Calling Festival. We hebben Gods live een keer een band waar we echt nog veel van gaan horen. Jan en Sick gaan zometeen tweede nummer spelen. Mooie balladachtig. Oh, dat weet jij alweer dan. Eddie Sheeran kun je ook nog heen. En als dat nog niet genoeg is, zing en win deel 2. Nou, kom mij benieuwen. <laughs> maar eerst de 3 naar 12. Ja, precies. Eerst eventjes een uh, uh, gewoon een grove uh, muziek erin knallen. En dat dankzij drie verschillende luisteraars. Laat ik beginnen met René, 31 jaar uit Adeles René, goedenavond. Goedenavond Kiel. Jij ja, mag weer trots zijn, hè? Jong en Sik, heb je het gehoord net Sorry? Jong en Sik, heb je het net gehoord? Limburgs trots? Ja, ja, ja, ja maar, tuurlijk. Helemaal top. Maar goed. Beetje uh, respect voor jou heb ik toch wel. Uh, wat je aanvraagt? Nou ja, ik hou ervan, hoor. We hebben je niet voor niks teruggebeld. Maar je moet, ja. het, je moet het wel durven. Even eerlijk, René. Was er een moment dat ook jij je broek verkeerd omdraagde, broek? Uh, <laughs> Omdat die al gebruikt was. Nee, oké. Okay. Uh, ja, zeg het maar. Ja, Cross met Jump. Precies. Nou, Cross tot Nederland ook, want voor kerkraden gaan we naar Amsterdam, al daar is Siese. Goedenavond, Siese. Hallo. En waar kan ik jou mee bevredigen? Met uh, Tessalade van LJ. Oh, mooi, mooi, mooi. Maar we beginnen met iets gloedje nieuws. Samuel, die zit er bovenop, denk ik, uit Den Haag. Goedenavond. Goedenavond, Rio. En hoe kom je hierbij dan? Ja, uh, ik zat uh, gewoon Facebook. Nou. Als je ze like dan uh, krijg je alles meteen binnen. Hij ging snel en gisteren stond hij erop, want waar beginnen wij de 3 na 12 mee? De nieuwe van Nero, Satisfy. Hier is hij voor het eerst op de Nederlandse radio. Is er Want op woensdag of niet? Nee, uh, ja, officieel wel. samen Ik moet Alt-Jij doen natuurlijk. 3FM Serious Radio 3FM By chunks are me You're a shark and I'm swimming My heart the thumbs as I bleed And all your friends come sniffing Triangles are my favorite shape Points, but two lines meet. Tow to toe, back to back. Let's go. My love is really late. Till morning, mm -hmm. let's desolate. Hier. Late. Precies, dankjewel. Al Jay. Tesselet. 3 na 12. Nog eentje te gaan, en dat is een hele andere voor een nee uit Eilzorg dus. Cross en Jump. Uh, Erik Corton uh, komt binnen. Ai. Nou dit is nou 3 uh, voor 12. Ja. Oh, dus ook leuk. Ik zal je even uitleggen hoe het werkt. No. Uh, hier draaien we dus alternatieve muziek. Oh, wat leuk zeg. Vroeger draaiden we wel de screens of the Stone Age of de Foo Fighters. Maar tegenwoordig is het Chris Cross, hoor. Een hele andere tijd. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> en die zijn echt gewoon een stelletje om. Ja. Oh, de 3 met walf. Dat was het de Nieuwe Nero was er ook bij. Uh, toevallig ken ik heel Chris Cross uit mijn hoofd. En ik, ik, van zag het, ik zag het, ik zag het, ja. Nee, ja. Nou, ooit was de radio nog leuk. Ja. Ja. <laughs> Gof, uh, Leuk dat je er bent Ik weer. Ook van jou schouder <laughs> ja, Ik moet een beetje rustig worden. Ik ben, ik ben ja. eigenlijk heel opgewonden omdat ik er over een half uur moet slapen. Koffie? En, uh, <laughs> ja, dat zeker niet. Maar dat vind ik, ja, vind ik eng. De lichtjes zijn gedimd in de studio. De video. lichtjes worden langzaam gedimd. En uh, dat, dat is sowieso wel mooi. Vanwege de sfeer ook. Maar ik kan me voorstellen dat je dat eng vindt. Want ik kan me voorstellen als je zo meteen 2,5 uur je oog dicht doet... en inderdaad als een idioot in slaap valt... dan ga ik dan, ga ik dan toch stiekem van ja. uit. Dat je wakker wordt. Alsof er een olifant op die Voor Verrotter is, dan ooit. ja. ja. Nee, dat, die, ja, die kant zit er dus heel erg in, ja. Maar nou, goed, gelukkig is het gezellig. En knalt die muziek uit die speakers, want het gaat echt alle kanten op. Uh, want Erik, ja, ik denk, je was er net even uh, ergens anders. Ja, Dit dus, maar het hoog op morgen. Nou, Buiten is het 11 graden. Binnen zit, ja, echt, man. Ik, nou ja, jaloers uh, en respect. Maar uh, ondertussen heb je wel het uh, muzikale oor op morgen uh, dan gemist. Dat was eigenlijk het eerste optreden. en ja, Sick. Ja, ik, uh, ik heb er uh, al wel van vernomen, maar ik heb ze nog niet live gehoord. En hey. dan ga ik deugelen ik meemaken. Ja, eh, precies. En dat is, uh, examen nou, once in a lifetime, dat is een beetje overdreven. Maar uh, voorlopig gaat het in ieder geval niet uh, gebeuren, zo wist er uh, daarnet wel te vertellen. Uh, Nick. Ja. Alles onder controle? Ja, ja. oké. Okay. Um, ja, wij zijn aan het genieten. Uh, en uh, nou ja, ik zeg nog eventjes dat jullie uh, exclusief, speciaal voor 3 voor 12, ook uh, nog een uh, optreden gedaan hebben, wat we daar gaan plaatsen. Nou, da daar zien we ook met liefde de tekeningen tegemoet. Roos wil graag uh, verkleed als ananas. Uh... <lacht> Dat is toch ook niet voor Ze het de eerst? Ze moeten maar echt we... hebben, Nick. Kom <laughs> maar nou toch helpen. Nee. Uh, oké. Okay. Fuck the hell. Sorry. Oh. Muziek. Uh, ne, ne, ne, <laughs> wat moet jouw buitenlandse vrienden wel niet denken? Die, wat is er weer een gaan vragen. Ik verstaan vrienden. het niet. Geen, nee, die dat begrijp ik. Maar die zien wel gebaren. Even nog. Dit is een mooie combinatie tussen elektronica, R&B, indie pop en echt een nieuw geluid. Ja. Nou ja, dat is, ik bedoel, mensen gaan altijd, ik, ik, ik zag net een elektronisch Prins sms'je voorbij schieten. En uh, ja, je wil nooit vergeleken worden en ik, maar uh, toch, als het moet. Als we jou in een hokje moeten dro droppen. Ik ben verliefd. Dan, uh, dan vind ik dat prima. Je, je ziet ziet ook niet? Ik ben verliefd op de rechterarm van de toetsenist. Sowieso. Oh god, is dat weer een tatoeage? Nee joh, ja, echt Een hele niet. meisje. Ach, oh. een hele meisje. Nee, maar uh, uh, uh, wat, wat zijn je eigen helden slash voorbeelden? Nick? Je had er net alleen, natuurlijk. Uh, prins. Bent. Ja. Um, en het gaat eigenlijk alle kanten op. Uh, Steely Dennis is wel iets waar ik, al, uh, oh. ik altijd naar luister. Ja, en um, dingen zoals D'Angelo of ja, ja, ja. Neil Young, wat dan ook. Nou ja, dat geeft de breedheid oh. van het spectrum gelijk aan. Dus Karma. dat is uh, veelbelovend. En, en, ja. uh, de track Ghost, kan je ons nog iets uh, vertellen erover uh, Wanneer en waar die tot uh, stand en, en, en kwam en wat, het, uh, wat, ja, wat de track voor jou betekent? Um, die is eigenlijk, uh, eigenlijk tot de stand gekomen een, uh, een kleine zeven maanden geleden, denk ik. In uh, Brooklyn. Uh, waar, de, waar ik de plaat opnam en, uh, en deze mensen heb uh, ontmoet. En uh, ja, die, die, dat, dat kwam gewoon, ik liep door de sneeuw. Het was uh, diep in, in de winter. En, um, en toen kwam de, de melodie eigenlijk tot stand. En, en ook de, de, het idee van de teksten. Ja, nou, oh, de rillingen lopen nu over mijn rug. Nee, ik ben serieus, echt heel top. Jong en Sick en Ghost live. weinig optredens in Nederland, al hier dus op de speelplaats, uh, Ghost. Uh, thank you so much, guys. Heel erg bedankt. Uh, ja, ja, precies. Ik kan me tegen jou gewoon Nederlands willen, maar voor de rest <laughs> van de jongens, ja, dat vind ik toch wel zo sympathiek. En enjoy the rest of the time in, uh, in Holland. Uh, wow. Uh, with, uh, with the father of Nick. <laughs> ja. Dan gaan ze vanavond slapen. Dan, gaan ze, dan dat vind ik zo koeziek. Oh, dan vind ik zo Ja, nee, uh, dat is ik. nice. Dankjewel, Nick. En house op de hoogte, hè? Echt, uh... bedankt, bedankt. We zijn trots. Tof. <laughs> Straks neem ik je nog even mee naar London Calling. Afgelopen weekend. Maar eerst, die fijne tempel. Dit zijn de Kings of Liam. de poptempel. Toch? Mm Het -hmm. was, was toch Paradiso? Ja, zeker. Ja, nee, paradiso. Okay, ja, jij was erbij. Royal Blood, oftewel London Calling en uh, nou ja, wat er nog helemaal tof was, check daarvoor 3voor12.vpro.nl Maar omdat we er geen genoegen van kunnen krijgen, gooien we hier nog eventjes Royal Blood erin. Come on over. Live dus. Afgelopen zaterdag in Paradiso. London Calling. Yeah, baby. Wat oh, kan man over. ADO is nog eentje. He? Ja, doe. Ja, toch? Heurlijk. Lekker, man. Check 101 ja, TV, hè? bij. Oh, wat is daar? Beeld bij. Echt waar? Ja. Waarom vertelt niemand mij wat? Dit is op tv, Giel. Zometeen nee. zelfs op Hit Nederland 3. Wordt dit uitgezonden? Helaas wel. Oh, God ja. Nee, sorry. Royal Blood. Out of the black. Meer namen vind je op 3 voor 122 Dit was Royal Blood dus. Out of the black. Nou, out of the blue, dat is niet waar. Maar uh, ik moet zeggen, ik ik, nou, ja, ik. ik schrik niet. Ik word gewoon heel enthousiast. Te enthousiast eigenlijk. Ja, je moet niet iets? slapen, hè? Nee nu, man. Dat gaat echt mis. Echt. Ik krijg gewoon een freaknacht binnen, ik jongens. De, oh. <lacht> en dan dit nummer. Is dit op de KNL nou speciaal hoor? Ja, hè? Ja, dit is hem man. Dit is hem, man. Nummer 1 met de freak Elf. Ja. <lacht> ja. En zo, ik kan wel steeds jou rim bim bim De track van dus die uh, Tovelo en uh, Hippie Sabotage. Het is zover. Ja, het is uh, zover. Ik uh, roep hem er toch even bij. Uh, dat is uh, een beetje mijn uh, steun en toeverlaat als het gaat om de lichten. Het is weer tijd voor Twan. Twan. Hij koopt schield door de nachten. Hij steekt een lichtje op. En voorkomt de ergste klachten. Twan is de lichtman uh, die uh, de licht al uh, aardig gedimd heeft. En uh, Twan, jij had mij uh, van tevoren al gezegd dat het uh, psychisch goed werkt als, uh, ja, als er een soort slaapliedje is. Ja. We hebben het licht uh, langzaam teruggedimd. Ja. En uh, ja, bij een goede slaap hoort een uh, slaapliedje nu eenmaal. En, en, en dit gaat op mij zo'n effect hebben dat ik het over voor een paar dagen... dan hoor ik dit nummer, dan... Nog... Dan ga je zo weer in Echt waar, ja, ja. Ja, ja. ja? Maar dat dus nummer wat je net hoorde. Nee? dat heeft dat niet het nee, effect, nee, hoop ik, hè? Nee, nee dat is okay. the high, gewoon. Ja, dat begon. <laughs> ja, dit is slaapverwekkend. Maar uh, wil jij me introduceren in uh, datgene, want dit heb jij gewoon geregeld. Ja. Nou. Ja. Ja. Uh, Sabine, mijn vrouw, heeft geschreven, de tekst. Uh, Le uh, Sas Leonora zingt... Uh, ja, die zingt. ja En Freek van op gitaar. Nou, ik vind uh, dat van de lichtman uh, op zich wel even een spotje op die check-out kunnen regelen. <lacht> uh, nee, dat kan ik niet. Ik kan even een lampje ja. van mijn telefoon doen. Is dat is dat nee, oké, okay. <lacht> nee, okay, ik moet rustig worden. Dus ja. ik, uh, ik uh, ga me niet nee, laten opvinden. Uh, jongens, heeft het uh, heeft het een titel eigenlijk? Het heet slap zacht giel. Slap zacht giel. nou, okay. ja. eigenlijk gewoon Slapzacht Giel. Slapzacht Giel. droom eigenlijk... Oké. Okay. Nou Giel, ontspan. Volgens mij ben je best wel moe. <lacht> Lieve Giel, pak nu mijn hand maar vast en kom maar met me mee. Want je bent zo vreselijk moe Volg nu de dromen vee Kom, laat je geleidig gedwee Lieve Giel, sluit nu je ogen maar Het is tijd voor een beetje rust Ontspan nu maar samen met mij Die je graag wel rustig kust En te voelen in zust, Je hoofd in mijn schoot, ik streel door je haar. En plots zijn dromen daar. Deze is nee, mij, nee, het. en het mooie van morgen. Lieve Giel, geef je nu ook. Zo voorbij ben je weer voor je fans met grappen, verhalen en je bent je hoofd in mijn schoot. Ik streel door je haar en plots zijn dromen daar. Denk aan mij en het moois van morgen, lieve schat, pak nu mijn hand vast. Me mee. Want jij bent zo vreselijk moe. Doe je ogen toe, ja. Nee, eh, eh, zonder gekheid. Echt mooi en, eh, en, en, en zeer rustgevend. Een paar scherpeltjes daar gelaten. <laughs> ja, nee, is <zoiets. laughs> Eh, mooi jongens. Ja, ik zag je wel echt ontspannen op je Ja, dat weet ik wel. je ja, uh, geholpen, ja. en, en hebben jullie ook een artiestnaam? Ik moet jullie namelijk officieel afkondigen, anders dan. Uh... Mijn artiestnaam is Saz Lienor. Saz Lienor? Yes. En slaap zacht, lieve Giel. Dat uh, was uh, voorlopig even het laatste chanson dat ik uh, dan ingestart heb. Eh, Roos, uh, het is tijd om de knop uh, over te nemen. Raar! Ja dat is het inderdaad, wel een beetje ja. Dat is, dat jij het, Alsof iemand anders in jou omhoog gaat zitten. Dat is, uh, ja. En daarna ik, dus het wordt een tyfusbende. Ja. Maar het, is, uh, het is kort kwart voor hè? dus ik, uh, ik ga genieten van elke seconde. En ik... hoe maak je je wakker? Is er een soort... Nou ja, dat voor, doet uh, of, Twan ook. Oh, dat doet Twan ook? Ja, Twan. Dus ik uh, kom niet meer van of andere twee orkestjes waar nee, we je Alsjeblieft niet. Nee, nee, nee. <laughs> Tot zo, jongens. Tot zo, Giel. Wel te rusten. Jumme, in godsnaam. Ja, uh, Hé, hey, Giel. Ja. 42 uur down. Gefeliciteerd. Echt. 42 uur, jongen. Diep respect. Diep respect. Wel Wel te rusten, Giel. Kijk, het erg is. Uh, stel je nou voor hè, dat je dan nu na al die uren mag gaan slapen en dat, dat het niet lukt. Ja. Daar heb ik dus over nagedacht. Stel oh, dat dat, de... dat nou gebeurt. Hij heeft nu ook een inslaappraatcoach hoor. Maak je geen zorgen. Oh, ja, ja, ja ook, nou, zit er zitten wel je... zes dokters bovenop in zijn hebben Net zolang dat hij wel knock-out is hoor. Kijk, als je hem nou tegen een paal aan had gezet, had hij hm. ook in slaap gevallen. Ik, ik het ook. Ja. Maar goed, is hij weg? Huh? Ja, is We kunnen Geer. Hou dit aan. Ja hoor. Echt? Zullen we zo een happy ending doen? Nou, ik uh, ben al gekleed hoor. Oké, okay, SMS happy ending aan 4x3 en doe zo meteen mee aan de popquiz. SMS happy ending aan 4x3 of kom even langs de mobiele app van 3 wm want daar kun je ook je gratis bericht achterlaten. Doe mee aan de happy ending van Gerard Ekdom, en mij. Iris en doe WK! Check ik reis af, zou me niet zo vaak alleen voelen als je bij me was Ik koop wat souvenirs in elke shop voor je Alles staat je goed, dus elk cadeautje maak je nog mooier En dat is top hoor je, alles geef ik op voor je Al ben ik ver weg en breng dat ruzie, geef ik nog om je Want ik ben in Parijs met al mijn beste vrienden Werk daar aan mijn album, wil uiteindelijk wat geld verdienen Niet veel, maar wel genoeg voor een huis met je maak het juist, met je zo draai ik, ik thuis ben. Ik op, op reis naar honderdduizend plekken, zonder bagage. Meiden ver van en jou de mas. Ik kom wat ik naast je en als het moet, troeg ik je op mijn rug. Ging de weg en kwam er nooit meer terug. Ik ben ook op reis naar honderdduizend plekken, zonder bagage. Meiden ver vijf en jou de mas. Ik kom wat ik nies en als het moet, troeg ik je op mijn rug. Ging de weg en kwam er nooit meer terug. Ik hou van jou nog meer dan van de Beatles en Nog meer van welke stad op aarde, zelfs wanneer ik hero ben Al klinkt dat best cliché en hou je daar niet van En weet ik dat je baalt omdat ik nou niet praten kan Het komt wel goed, zo slim dat je niet omkomt doen Zo chillen en al je ondergoed, zo knap net als Beyoncé Doe dit voor je, voel met het feit dat je van mij bent, dat ik met je zijn kan als ik eindelijk weer tijd heb. Tot die tijd ben ik op mijn plek zonder bagage. Wil ik van niets wat maken? Ik man. ben ik op een reis naar 100.000 plekken zonder bagage. Meiden ver van jou, man als ik kom was ik naast je. En als ik moest, droog ik heel op mijn rug. Geen weg en kwamen nooit meer terug. Ik ben op een reis naar 100.000 plekken zonder bagage. Ik ben van jou, maar als ik omhoog, als ik nuisje en als ik boest vroeg ik op mijn rug. ging de weg en kwamen nooit meer terug Voorbij de wereldbeeld, dagen gaan we zo aan mij voorbij Aan mij voorbij Ik zie al de meisjes maar, geen van mij, maak me blij als jij Ik ben op een reis naar nou honderdduizend plekken Meiden ver van jouw man. ik kom als ik naast je. En als het moest, toen ik jou op mijn handen. Ging de weg en kwamen nooit meer terug. Ik ben op reis naar honderdduizend plekken. Zonder bagage, meiden ver van jou, maar als ik kom als ik naast je. En als het moest, toen ik jou op mijn handen. Ging de weg en kwamen nooit meer terug. Aris is dit een honderdduizend plekken. Zo gezellig Geert. het is ook al 100 miljoen miljard jaar geleden dat we samen op de radio zaten. He? Nou, als we een starttracking even doen straks. Oh, nee, nee. Als de happy ending nou wordt opgelost, wel zeer zeker weten. Dat is wel lollig toch? Ja, als het lukt. Het ja. is been 40 years. Oh, God, ik wens je zo meteen heel veel sterkte trouwens, want zo'n mengpaneel bij 3FM kun je de, uh, van veranderen wat onder welk schuif je zit. Oh, en dat uh, staat nu op standje, ik weet het zelf ook niet meer. Ja, inderdaad, op standje. Wat is dit button do? Ja, maar echt letterlijk nu, ja. Ah ja, daar komen we ook wel weer uit. Je bevindt je midden in de happy ending, dat wil zeggen het raden van het einde van een plaat. En dan ben jij degene die met de prijzen doorgaat. De prijzen, momenteel, even kwijtgemaakt. Moment, ik pak even het draaiboek erbij. Oh ja, kaarten voor Ed Sheeran. Zo. Er niet te weinig, zeg. Nu, gewoon nu, weg. Nu, weg echt. te geven. Aan de telefoon is Arjan uit Driebergen. Arjan, goedenavond. Goedemiddag. Wat heb jij Goedemiddag. gedaan? Goedemiddag. Oh, ja, nee, ja nee, dat krijg je als Gerard <laughs> hier is. Wat heb jij gedaan vandaag? Ik heb uh, gewerkt. Wat doe je dan? Ik uh, werk in de beveiliging. Gerard, vul even op, dan kan ik even zoeken Arjan Ben je waar... aan het beveiligen? Saai ik... is het, hè? Ontzettend saai. geen ik, ik ben net afgewerkt. Ach, dat zo klink je ook wel een beetje. Ja, precies. Was het net zo fijn voor, voor jou als het voor de rest van je bedrijf was? Uh, voor mij was het denk ik nog, toch, nog iets fijner. hoor. En nu? Klein borreltje naar bed of uh, blijf je wakker? Ja, nog even een filmpje kijken en dan uh, Wat naar voor bed. filmpje dan? Ik denk dat ik uh, laatst een zoen van dek uh, af ga maken. Oh, oh okay. dat zou ik niet doen. Heel slecht eind. <laughs> ja, blijf je nee, wakker. Nee, alles nee, alles slecht. Maakt niet uit. Alles slechtste einde ever. Laat, hou gewoon op nu het nog kan. Dat laatste seizoen moet je niet kijken. Kleine tip. Dat is toch zo? Ja, is vreselijk. Ja. Wat, als de, hoe zo'n zo goede serie zo slecht gemaakt kan worden op het laatste seizoen, dat is niet normaal. Nee, je, kan nee, beter, wel kijken. je kan beter gewoon even Gerrit op Nederland 3 opzetten zometeen. Nou, hoor. dat kan ik je ook niet aan. No. Ik heb geen <lacht> fusie op. Ook slecht einde. <lacht> Dit is de happy ending, oftewel het raden van het einde van een plaats. Zit je er klaar voor? Jazeker. Komt ie? Joep. Ja, dat, ja, dat ja, is JC ja. met 99 Problems. Zo! Nah, ja zeg! Het probleem is, hij heeft ook er ook een probleem bij nu, hij heeft nu 100 problems, hè? Ja! Solange, oh. <lacht> ja, hè? Och jongens, wat een verhaal, hè? Ja, niet, heb je het gezien of niet? Ja... De lift, hè? Heeft... He? Wat daar gebeurde? Dat was de... geen uh, love in elevator, hè? Solange ging de keer tegen Jay-Z in de lift, en, en, en waarom, dat weet helemaal niemand verder. Niet normaal, wat is het verhaal? Ja, uh, ik hoorde bij de Wereldracht Robbo van Ervan Doris... iets beweren over dat Beyoncé en Solange ruzie zouden hebben... maar dat lijkt me geen enkele reden om Jay-Z aan zijn staart te trekken. Nou, ik snap er ook niks van. Nou ja. Raar. <laughs> raar, raar. raar. <laughs> <laughs> Oké okay dan. Uh, ja, weet je? Je wint dus kaarten voor Ed Sheeran. Ja, je wint ja, kaarten sorry, voor Ed Sheeran oh ja, 3 november in de Zekerdoom. Hoppa. <laughs> yes, stop. <laughs> Wie neem je, je mee? Mijn meisje. Nou wel, veel weet, plezier. Weet, waar is zij nu? Uh, in bed. Die mag weer om zes uur opstaan. Dus, uh... Maar jij gaat nog even lekker dicht de kijken. Ja, zeker. Zo ben jij. Nou, prima. Man. Nou Veel plezier, man. Dag, Arjan. Yes, dankjewel. Bye-bye, man. Bye-bye. De... <laughs> de keuze is reuze heer. Maar... Ik denk dat er zometeen wel genoeg ouds eigenlijk voorbij zal komen, ja, toch? Ja, er komen we wat. Of, of wil die uh, ja, een andere liedje Ja, heb jij doen? wel door dat Tourist een nieuwe EP heeft uitgebracht met Lianne Le Haan vast, Nee, dat die wil ik heel graag horen. Ja. ja, doe die maar. Ik bedoel, ja, kijk, ja, Start Trekker van de Firm, die kennen we eigenlijk ook wel, hè, toch? Ja, dat is een meelig ook. Ja, uh, ja. deze maar. Ik heb Chris dus Cross en Jump al gehad, dit uur. Daarom? Oké, okay. zometeen op 3FM, tussen 1 en 3? 1 en kwart over 3. 1 en kwart over 3. Niemand minder dan Gerard Hekdom met de 3FM-frieknacht. En dan... Weer. Giel. Wauw, Hoe zou hij aan toe zijn dan? Zou hij het halen? Ja, hij haalt het wel. Echt, hè? Hij haalt het wel. Ik heb ook echt een rotvast geloof erin. Hij is gek. Ja, hij ook. haalt het. Ja, hij is gek, want hij haalt het. Hij gaat zo makkelijk. Het is zo leuk ook, hij vind ik het. Hij heeft al tien jaar een slaapgebrek. ze dus kunnen die een paar dagen ook nog wel bij. Ja, lijkt mij ook. Maar het is echt fijn ook om bij hem te zitten. Heb jij dat ook? Het is gezellig, hè? Ja. ja vind ik ook. Ja. Oké, okay. Tourist featuring Lianne Lavas. En will form. Colors shine and lines are drawn. In good time, we'll be cast in gold. Soaked in light as plans unfold.